Volgens Romer maakte Wilders zich gisteren schuldig aan schofferen en schelden en ook andere namen als dan van de woorden van de PVV-voorman. Rutte zei dat het debat vooral over de inhoud moet gaan en hij zal vandaag zijn eigen moment kiezen om op Wilders te reageren. Hij heeft zich er kapot aan geërgerd dat de berichten gisteren werden gedomineerd door de aanvallen van Wilders. Wilders zelf verweerde de Kamer selectieve verontwaardiging. Hij zei dat hij voor extremisten en racist is uitgemaakt en dat dat kennelijk allemaal wel mocht.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 See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 Met een hoofdletter z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits Z-Z-S-M A lot of fries Let everything last